Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Fabrikanten van vapes mogen nog drie maanden langer vapes met een smaakje verkopen. Dat zegt staatssecretaris Van Ooyen. Het kabinet is al even bezig met een strijd tegen e-sigaretten. Ze vinden dat het een te makkelijk opstapje is naar sigaretten. Je gaat ook heel de hele tijd gewoon door omdat het lekker is of zo toch. En je voelt er niet echt wat van. Niks door me heen gaat er naar ruiken. Dus je bent zo van. Oh, ik kan hier vapen, ik kan daar vapen." En daarom zouden de smaakjes weg moeten en mogen vapes alleen nog naar tabak smaken. Maar de regels zijn zo streng dat fabrikanten de switch niet op tijd kunnen maken, zegt de staatssecretaris. Ze krijgen nu tot 1 januari. De baas van het Russische Wagnerleger kan misschien toch straf krijgen voor de opstand dit weekend. Dat schrijven Russische media. Het huurlingenleger trok zaterdag op en kwam in de buurt van Moskou. Maar na onderhandelingen met Poetin besloot de leider weer om te keren. Het was even chaotisch, maar inmiddels is het weer rustig in Moskou, zegt correspondent Geert groot -Koerkamp. Afgelopen zaterdag zouden ook de diploma's worden uitgereikt aan, uh, aan eindexamen. Mensen die een eindexamen hadden gedaan. Dat is allemaal uitgesteld, maar dat gaat nu allemaal morgen zijn beslag krijgen. Dus langzamerhand uh, begint, uh, ja, begint het leven weer zijn normale gang te hernemen. En dan als, uh, als bonus hebben dan de van Moskou in ieder geval nog die vrijdag waar ze uh, graag gebruik van maken. NFC Barcelona heeft er een nieuwe topspeler bij, de Duitse middenvelder Ilkay Gundogan. Hij komt over van Manchester City, waar hij een superseizoen had. Hij won als aanvoerder de Champions League en werd kampioen. En in de finale van de Beker scoorde hij ook nog eens twee keer. Gundogan. Oh, Gundogan. Oh, Gundogan. Oh, Gundogan. City Light! Door een geweldige goal van Irith Kuykundogan. Ja, hij speelde zeven jaar voor City. In Barcelona tekent hij nu een contract voor twee seizoenen. Het weer, wat zon, wat wolken. gaatje of 23 en langs de kust iets koeler. Vanavond koelt het af naar een gaatje of 13. En morgen op de meeste plekken droog. S'avonds en s'nachts kan het morgen gaan regenen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Chris, uh, welkom in onze show. Ja, uh, dankjewel jongens. Hoe is het op het circuit? Want je komt uh, net... Uh, ik kom net uh, uh, drive, niet met de fiets, uh, dus uh, ik naar ja, naar bij En ja. na het na finish van de DTM ben ik snel op de fiets gestapt en ja. naar naartoe gegaan. Ja. Het is een goed sfeertje, het is lekker druk, lekker warm ook. Maar het ja. is overal, maar ja. het is een hele goede sfeer. Echt ook een beetje een familie-evenement uh, ja? op het circuit. Er ja. okay. zijn voor kinderen allemaal dingetjes. En uh, er staan allemaal strandstoelen staan er uitgesteld met een podium waar een dj optreedt. Oh, oké. Okay. Echt heel leuk, ja, absoluut. Dat is en kom je met Nederlands nog een beetje weg of is het allemaal Duitse? Nee, je komt met Nederlands redelijk weg inderdaad. Ja, hoor, dat, dat gaat wel goed. Het is uh, geen Duitse grondgebied is, geworden. Nee, nee, het is geen, geen Duitse grondgebied. Enklaven. Ja. Nee, we nee, rijdt ook, ook de Porsche Cup Benelux rijden. Ja. Uh, maar ook Porsche Cup, uh, Carrier Cup Duitsland. Maar ja, er zijn ook heel veel Nederlands die racen, en die meerijden in de diverse klassen. Nou, kijk eens dan. Ja, uh, bij de DTM hebben we één Nederlander, maar die de deed leuk. het uh, niet, uh, niet lekker. Die, ik, ik heb me halverwege de wedstrijd uh, de, de pits in Ik weet niet waarom. Nee, oh. nou ja, 25e uiteindelijk geworden. Ja. Och ja, Hekken hekensluiter. Ja, nou. ja. Uh, ja. <laughs> ja, ja moet, uh, iemand moet de laatste Chris, zijn. Chris normaal rijdt hij no meer vooraan, maar... Oh, je kent hem.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 En welke uh, is dat, deze plaats? Ja, plaat? dat weet ik niet. Jij staat achter de knop. Oh, oh, oh oké, okay, ja. We gaan nog een single van de weekend draaien. Dit weekend dus in Amsterdam. Een concert van hem. De Nieuwe is hier. <tieding>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 All she ever wants to do the knees to be popular That's to dream to be popular Kill anyone to be popular Sell Silent soul to be popular Popular Just to be popular Everybody scream cause she popular She mainstream cause she popular Never be free cause she popular Money on top of me Money on top of her Money on top of me Money on top of her Look, Daddy fuck on me cause you know I'm popular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 is bring us to keep boo every night, every night. she prays to the sky oh. flash your lights is all she ever wants is uh, begging on her knees to be popular uh, that's her dream to be popular uh, kill anyone to be popular sell her soul to be popular popular just to be popular Everybody's scream cause she popular she mainstream cause she popular never be free Money on me, money on top of her. Money on me, money on top of her. me 'cause you know I'm popular. Shout these for on me 'cause you know I'm popular. Money on me, money on top of her. Money on me, money on top of her. Shout these me 'cause you know I'm popular. Shout these me 'cause you know I'm popular. me and money, keeping it. I'm getting cash, I'm keeping it. Money on me, money on top of her. Shout these me 'cause you know I'm popular. With her bond to be popular, she in that 20 mil, but she run it up. She can never be broke 'cause she popular. Turn that webcam off for the followers. Begging on her knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular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 Chris Schotaners. Ja, Chris. Nou, vertel maar eens hoe... Uh, je hebt een prachtige camera bij dat, uh, klopt, sleep je. Sloop Sleep je die dag en nacht bij je? Ik probeer altijd wel een camera bij me te hebben. Ja, lukt niet altijd. Maar ja, zoals nu. Ik kom vanaf het circuit. Ik denk, ik doe er eentje om mijn nek. Je weet nooit wat je tegenkomt. Nou, oh, precies. Want dat wou ik net zeggen. Zo heel af en toe komen we uh, foto's van jou tegen met commentaar. Dan uh, weer een of ander uh, iemand klemgereden op ja, een duimpad ik, of zo. En ik, ja, oh, dat, of, of, ja, Of, een, klopt, of, of klopt. een brandje ergens in de ja, duinen. Nee, dan, dat uh, zit toch een beetje... Uh, het kijk, nieuws Fotografie is natuurlijk uh, sinds de digitale tijdperk wel wat veranderd. Je, je, de snelheid is want Iedereen is fotograaf tegenwoordig met je ja. telefoon. Ja. Maar ik wil toch altijd wel een echte camera. Mocht er een evenement dat zit toch nog in mijn aard. Wil ik ja. het toch goed kunnen vastleggen. En ja, ik, wie weet willen de kranten wil krant het dan nog afnemen. Dus, dus ik, uh, dat zit gewoon een beetje in het aardje van mij. En het is weer centjes in het en aardje. Ook dat mm. inderdaad. Ook ja, dat, ja, ja. ja, klopt.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 Een weekendje slaap bij de paasraces, races en nog, een, nog twee of drie evenementen in Zandvoort. Grote even, grotere evenementen. En, ja, ik had, en mijn vader uh, gaf me in die tijd ook wel af en toe zijn camera in de handen. Toen ik alleen ging ik nou, de camera mee, één rolletje foto's maken. De, de race erop nam ik, dat zet je foto's mee. 24 of 26? Ja, 24 of 26. Ja, de goedkoopste was 24. Oh, dat was... Dus, uh, okay. En dan liet, liet ik wat foto's zien aan de coureurs. En uh, toen zegt er op een gegeven moment eentje... Oh, mag ik die van je kopen? Wat wil je hebben? Ja, een gulden, weet ik wel. Uh, oh, dat is goed. Alsjeblieft. Ik denk, hey, nou ja, als ik de volgende keer twee gulden vraag en nog twee, een paar verkoop... kan ik uh, twee rolletjes kopen? En zo is het een beetje begonnen. En ja. dat doe ik nog steeds eigenlijk heel kort door de bocht. Maar ja, ja uh, ik maak foto's die verkoop aan Klanten, rijders, coureurs, kranten. Uh, nou, noem het dan maar op. En, uh, die eerste foto die ik verkocht, uh, dat was in 1985. Toen was ik 14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 En de broertjes Coronel die studeerden, studeerden toch iets meer commercieel, hè? small business. Small business. Op de HAO was dat volgens mij. Ja ja. ja, ja, ja. Ja, en ik deed dus ja. die bedrijfskunde. Nou, in Groningen begonnen in Alkmaar afgemaakt. Door, ja, ja, ja. Uh, de Rijks Nee, Rijkshoogschool Groningen. In, ik weet niet hoe die heet in Alkmaar, maar inderdaad de ja. hogeschool in Alkmaar. Ja, ja, oké. Okay. Goed, en, en daartussendoor weer fotograferen op het circuit. Nog steeds fotograferen, is eigenlijk als leidraad blijven bestaan, blijven doorgaan, altijd... Hoeveel uh, camera's zou jij wel niet hebben en ondertussen, als je nou, dat ja, hele, de al die jaren heen. Heel veel. Uh, ja. zeker op Heb je alles bewaard? Nee. Ja. Ik ben uh, in 2000 overgestapt van uh, Nikon op Canon. Uh, daarvoor had ik een aantal Nikon camera's. Uh, toen ben ik overgestapt op Canon vanwege diverse redenen. Uh, dus niet belangrijk. Uh, maar sinds Canon, sinds de, eigenlijk 2000, toen kon ik de digitale camera opzetten.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 En nu, wat ik zeg, je maakt een foto met je telefoon... en een minuut later zit die aan de andere kant van de wereld. Ja, precies. Dus daardoor ben je niet meer uniek. Nee, nee, nee. Dus ik zou niet meer terug willen, hoor. Trouwens, ik ben geen goud. Maar, oh, uh... ja, ja, ja, wat ik zeggen. Maar ja, je hebt wel in Nederland 17 miljoen concurrenten erbij... Ja. voor als je snel nieuwsfotografie ja, wil doen. ja, ja. ja.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 Same, I know Het waren dat in de Slippery People. Ondertussen had ik het met Chris even over... onze vorige locatie, Ben Hoog. Jij ja. had het met hem daarover. Op het Gasthuisplein. Ja. En daar rechts en naast ons zat vroeger... het Zalvoers Nieuwsblad. En toen kwamen we op Bram Stijnen. Bram Stijnen. En daar had jij een ja. verhaal over. hè? Bram Stijnen, die stond een keer over mijn schouder mee te kijken... bij een foto boomgaard op de krocht. Met mijn foto's van, oh, van de racerij. Hij zegt, "Joh, daar moet je mee naar de krant gaan. Dat is leuk. Of, dat is anders de krant. Dan moet je naar... Uh...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 voor de krant en bladen is een stuk naar beneden gegaan omdat natuurlijk iedereen ze krijgt heel veel gratis materiaal. Maar ik, ik, ja, ik weet nog steeds wel als ik een echt een nieuwsfotograaf een nieuwsfoto heb, dan probeer ik het wel goed weg te zetten. Ja, ja, ja. En, uh, maar goed, vroeger dat, en dat uh, ga ik ook even terug in de tijd dat ik als uh, autosportverslaggever voor de ZFM uh, op het squie kwam. Ja, weet ik nog. Uh, en, um, uh, ja, er gaan iets te veel vragen door mijn hoofd. <laughs> nou, even voor één. één, precies. Uh, jij praat snel, maar ik denk ja, nee. snel. Oh ja, toen had je nog gesnoren, hè, en, en Toen al? had ik nog gesnoren. Ja, ja, ja, ja, ik had, ja, had ja. nog ik Ja, ik ook zelfs. Dat had <laughs> er ook nog even <laughs> bij. Ja. Maar goed, um, laten we... Nee, uh, Dirk Bouwalde, die ging even door mijn hoofd heen. Want wij Dirk kwamen Bewalden, toen op, op het perscentrum. En Dirk Bouwalde, daar hebben we natuurlijk vorige week zondag over gehad. Jij hebt hem goed gekend. Ik heb hem goed gekend, ja, Want, want, uh, want jij kwam natuurlijk ook als, net zoals ik, als een jong broekie. Als een jongetje op het squee. Ja, ja, ja. ja. En hoe, hoe ging Dirk eigenlijk met je om? Uh, nou, in het begin uh, waren we eigenlijk met vier personen. Die hadden, uh, Erik Weijers, uh, Dirk van Vuren, Steven Wouters en ik uh, fotografeerden dan op het squee. Ja. Uh, uh, en die, verkochten, die foto's verkochten we. Maar we klommen altijd in de tarsenbocht. Werden we gedoogd als we over de hek klommen. Als het dat we de track Dus stonden. Ja, we stonden zonder perskaart. Maar dat, dat, uh, oh ja, ja, ja, ja. de nog.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 De mensen die die persbericht al, uh, ontvingen. Ja, nou, oh ja, ja je kan het mij al, niet meer voorstellen. Het maar... ging allemaal nog op papier. Op oh, papier, ja. ja. ja op een soort info-machine. Ja. Uh, uh, in een info in, in in werd werden 500 brieven met een foto ingestoken. En dat het, het, het allemaal automatisch gedicht. En, ja, die tijden zijn echt. Uh... Maar dan maakte jij ook lange dagen. Helemaal verzand ja. naar Delft. Ook nog, ja. En, klopt. en, en, en dan weer terug natuurlijk. Op, dat was in Delft op een gegeven moment uh, wat ik ook nog heb gedaan.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 Okay. Bedrijf, de fotografie aan zich heb ik echt helemaal zelf geleerd. Ik heb nooit een opleiding gehad. En de techniek op de HTS... dat was niet gerelateerd aan de fotografie. Maar het, maar was het is technisch denken. Ja, technisch denken. En, en dat wel inderdaad, ja. Ik had ervoor MTS gedaan. Dus ik had inderdaad wel oh, okay. de, de, de, de, ik ben van de MAVO, MTS, HTS ben ik gaan doen. Je, bent, je hebt nog staan veilen. En, ik is nog is op mijn ja, ik heb een werkbank nog staan draaien. Alles gedaan. Ja, en de MTS in support? Nee, dat was in Dracht. Toen was ik nog bij mijn ouders. Die MTS naar de MAVO en ik, ja. en ik wilde... en de MTS was 200 meter van mijn ouders dus vandaan. Dat, dat was makkelijk. <laughs> dat was wel makkelijk inderdaad, ja. En nog te laat komen. Hoe, dicht bij, hoe, hoe dichter je bij een schoolboot hoe, hoe vaak je het te laat ja. Als ja. je een, een uur te tijd hebt, kun je het nog inhalen met fietsen ja. of wat dan ook. Maar als je op 200 meter woont... en je bent één minuut laat, dan ga je nooit meer inhalen. Nee, nee, precies. Dus, ja. nee, maar dus, ik heb op de MTS nog een klassieke opleiding gedaan... Ja, en, ja. En, en ik was het? Staal? of Werkgebouwkunde. We, wat? Werktuigbouw? Werk en ik wilde de HTS geen werktuigbouwkunde doen. Dus toen heb ik een techniek ja, ja, ja, ja, gekozen. Ja. Ik zat ook op de MTS. Oké. Okay. Nou, ik zat eigenlijk eerst op de LTS. Ja. En toen was uh, hout te zacht. metaal was te hard. En toen ben ik maar elektrotechniek genoemd. Oké, oké. Ik heb allemaal techneuten hierbij. Ja, ja, ja <laughs> nou, zelf niet hoor. Nou, was, uh, ik ik zou niet meer weten hoe we wat allemaal. Ik, ik, heb wel eens, ik vind het wel eens een oud boek. En dan denk ik van, huh, heb ik dat geleerd? Ja, <laughs> ja oké. Okay, ja, ja. ja. ja, is, is 30 jaar geleden, jongens. Dus yes. dat, uh, ja. Ik heb een verzoekplaatje Ja, gedicht. morgen is het uh, wereld Wereldbeeteldag. Uh, ja.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 En nou ben ik heel erg benieuwd uh, van uh, toen dat kwam, hè, dat digitale, toen het uh, opkwam. Was jij meteen voor of zeg je van uh, rot op met die ellende? Nee, ik, wel, ik, ik, zag, ik zag wel de mogelijkheden van digitale fotografie. Uh, uh, natuurlijk waren die camera's van destijds, als je, nu, als je ze nu bekijkt, je telefoon is al tien keer beter dan de chip die in de eerste digitale camera zaten. Maar ja, de mogelijkheden waren ook oneindig.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 Als ik het snel moest hebben, en anders liep ik het gewoon ontwikkelen bij een, bij een bedrijf of een winkel. In, uh ja, ja, ja. ja. Dit is toch op een waslijn altijd, die foto's dan uh, aan de ja, waslijn ja, hangen. De, ja, de negatieve. Hè? De negatieve, ja. Klopt. En, ja. en, ja, en als de foto's uh, door, door de bakjes waren gegaan. Door de bakjes en dan nee. moesten nee. ze droger haast in. Ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. <laughs> ah, ah, mooi, mooie tijd. Ik ben, blij, ik ben blij dat ik de overgang heb meegemaakt van analoog en digitaal. Allebei, ik in allebei, allebei uh, momenten gewerkt heb. Maar ja, wat ik zeg, ik zou niet meer terug willen. Nee. Uh, Chris, uh, je hebt een, uh, een boek heb je gemaakt me met anderen. Mede, mede. mede, mede, ja, mede. Ja, ja, ja. En dat uh, boek dat ging uh, over, uh, of gaat natuurlijk, wat boek bestaat nog steeds? Ja, het uh, is er nog. Over uh, Dirk Buwalder, Bu-Goes to Bali. Mm -hmm. Bu-Goes Bali, ja, Bali, De Oceanoperezen yeah. perschef van het Sequiem uh, ja. Zandwoord. Ja. Uh, die het al uh, jaren en jaren deed, die, die, die uh, ging emigreren naar Bali.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 Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja? ja, zeker, zeker. Helemaal glunderen. Helemaal glunderen. En we dachten destijds, de buur komt nooit meer terug. Maar die is uiteindelijk nog teruggekomen vanuit Bali. Dus ja, ja <laughs> wij dachten van, die zegt, die zie nooit meer terug. Ja, ja. in Bali. Maar ja, na een aantal jaar was hij weer terug toch. Maar het was heel leuk en, om dom te maken inderdaad. Om, om al die anekdotes van vroeger. Ja. En van heel, heel vroeger ook dus voor mijn tijd te, te zien en te lezen. Ja. Wat was jouw relatie met Buwalla?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 Want uh, ja, je zei het al net, je had uh, niet zo heel veel concurrentie nog op het circuit. De drie andere uh, mede-fotografen, hoe, hoe was die onderlinge sfeer? Nou, het was spering, goed, want, ja? want, want, met die vier namen die ik net noemde, uh, wij verkochten los foto's. En, en Gerry was er ook toen al en nog een paar fotografen. Maar uh, van die vier fotografen zijn Dirk van Vuren en ik toen heel lang doorgaan met echt het verkopen van foto's. en Op een gegeven moment was het zo groot geworden...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 Uh, wat, of, ik moet, of ik het heb in mijn archief of dat ik het nog moet maken? Nee, dat je het moet maken. Als je zegt, hij wil, iemand wil ik, veel fotoreportage dat kan al. Ik fotografeer in principe alles. En is dat zo? Uh, bijna alles. Nee, nee. nee. Bruiloft nee. ook. Ja, uh, nou, bruiloft doe ik vaak inderdaad. Uh, oh, toch wel? Dan oh. zijn het wel bekenden van beken, zijn wel bekenden. Ik ben niet als bruiloftsfotograaf in, in, in de Gouden Gids. Nee, nee, Het nee. zijn wel vaak dan is het via via. En Want Dat heb ik twee keer in mijn leven gedaan inderdaad. Nou. Ja, klopt. Ja, mm. heb ik, dat is toch vaak als er...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 Wat? Ja, en als je huis verkoopt trouwens, dan, uh, oh, ja. dan komen ze je, je ook nog ook tegen. tegen. Ja, klopt. Ik doe uh, voor grevenmaak, doe ik uh, uh, bijna alle huizen hier in Zandvoort. Dus uh, ik kom ongeveer bij honderd mensen thuis openvoeren in Zandvoort per ja. jaar. Dat is heel, heel leuk. Want ja, ja, ja. En kijk, ja. je kijk, je wil de mensen winnen. Ja, wie wil dat niet? Ja, precies. Dus, <laughs> Gaaf. Ja. Helemaal leuk. En helemaal van leuk. de gemeente doe je ook nog wat uh, dingetjes? Ik nou, doe, doe voor de gemeente ook wat dingetjes inderdaad, ja. Um, Onderscheidingen, uitreikingen, oh ja. dat soort dingen. Uh, installatie van een nieuwe raad. Install ja, dat soort dingen. inderdaad uh, Walter belt af en toe uh, om uh, serieuke foto's te komen maken. Gemeente voorlichten ja. De gemeente voorlichter. Ja, Walter Sands. Walter Wat is gemeente voorlichter dan Gemeente Zandvoort? Oké, okay, nou uh, helemaal goed, Chris. We praten zo verder. Ja, we hadden het net, Chris, over die plaat uit 1988. Yellow the and ja, the zeker, Race. Zeker, Daar komt ie aan. En bij zo'n single kan je weer lekkere oude verhalen ophalen, Chris, hè? Ja, zeker, zeker Heerlijk, joh, de yellow, uh, yellow in the race. The ja. race. Vanmiddag de gast uh, Chris Schotanus. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, uh, Benno. Ja, zeker. Dat we een keertje ook uh, op de radio uh, mogen hebben hier in de studio aan de Tolweg 10A. Ja. Je was hier al nou een keer eerder geweest of uh, nog niet? Ik was deze, in deze studio nog nooit eerder geweest. Nee, wel op de wel, ja. Oké, okay, nou helemaal goed. Uh, mooi hè hier. Uh, Mooie locatie, mooiste, ja, absoluut ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. En wat ik zeg, luisteren, want we willen kijken, hebben ook wel zin op de, op de... Ja, leuk stad dat. Ja, hè? zeker. Ja, ja. Zeg Chris, dit weekend DTM, hoe, uh, hoe ga jij daar als fotograaf mee om? Het is natuurlijk een buitenlands feestje. Je het is een buitenlands al... feestje. Ik doe voor de, so van, de social media van het Ski, doe ik wat fotografie. En uh, voor de rest um, heb ik het niet zo heel door dus vorige week. Want uh, moest ik echt heel veel dingen doen. ja.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 Hubert uh, Meulen had vroeger een anekdote van... Uh, we moeten het race wat, wat spectaculairder maken... als er nou één coureur... die steunen fi, uh, we financieel... Uh, zijn auto... maar dan zorgt hij dat hij een crash maakt op het stuk Dan hebben we al die mensen hebben we een, crash, <lacht> hebben we een crash gezien... op het stuk van... wauw, die komen thuis met jongens. Er ging een auto op zijn dak. Mooi. <lacht> en uh, dan is iedereen blij. Ja, ja, ja. En ja. Iedereen zit toch altijd te kijken van... joh, wanneer gaat het fout? ja. En, uh,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 Ik zie af en toe nog steeds mensen wel, wel eens hangen... over de vangrail of, of wat dan ook. En die worden ook uh, stevig toegesproken. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Oké. Okay. Reprimander. Ja, ja reprimander. Ja, ja. Dirk de, kan het niet meer geven, want Dirk kan hem heel goed geven. Ja ja, maar, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat ja. was... Uh, we hebben een keer iemand gehad... die tijdens een race over ging steken. Dat was helemaal... Dat is een absolute bij de, doodzon. Bij de, B bij de BMW 130 e cup ja. Oh, je weet die, het nog goed. Ja, ja. die sta ik over voor Tim Coronel. Oh. Maar die wacht ook op het laatste moment. Die denkt van, ja, doe dat, dan ziet die coureur mij... Die,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 Uh, ja, hartstikke leuk. dus Zeker als mooi weertje, gewoon lekker een, een middagje uit, uh, een middagje naar het circuit. Met een Italiaans uitje. Als je een liefhebber bent van Italiaans eten, Italiaanse auto's, uh, zeker. Oh, ja. ja. Oh, er wordt ook uh, pastaatjes. Volgens mij zijn, ja, volgens mij zijn er ook uh, pastaatjes en, en lekker eten ja. en drinken. Ja, ja, dan okay. dan. Wat, wat dat betreft, heeft het op het circuit nooit uh, aan eten en drinken ontbroken? Hè? Dat, uh, nee. Nog steeds? eigenlijk. Nog steeds. Is uh, het, yeah. De Mickey is natuurlijk al van, van, van jaar en dag de place to be. Ja. En, uh, kom je ook graag? Uh, kom ik ook graag. Kom ik vroeger nog iets vaker dan nu. Maar uh, klopt. Uh, nu moet je naar huis. Nu moet ik naar huis. Aardappels. <laughs> op. Nee, maar ik ook een dagje ouder. We ja, ja, hebben entrees staat nou ja, daar bij je, de blikjes. Daarover gesproken. Kijk, vroeger was het natuurlijk na Leuk. de races. En als ik klaar was met mijn fotografie in de Bastille. Dat is natuurlijk helemaal de tijd van. En dat was, wel, dat, uh, was de races was afgelopen, dan zullen ik me twee uur nog in de Bastille op, op, op, op, het, uh, op, de, op de bar. Maar, ja, ja. Ja. ja. Niet, dat gebeurde dat, daar echt, daar was ik ook bij. Dat is waar, eindemaal, oh, ja. dat dat om het even in het Duits te zeggen, inderdaad. Ja, ja, Klopt. Ja, ja. Goed, we gaan nu nog eens even naar de moppie muziek. Ja, de backseat driver. We nee. dat het erover, de single van Sabrina Stark. I feel you staring at my head. What more can I say? It's best that you'll be on your way. And take your ego with you. Who I Yeah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 Driver, nou het slot met Chris Schotanus, want de tijd zit er alweer op, heren. Ja, we moeten bij jongens. Weet je een eind aan breien aan dit verhaal? Ja, precies. Chris, je hebt samen met Femke je vrouw twee kinderen: twee schatten van kinderen, ja. ja Marijn en Noortje, klopt. Marijn is nu 17 en Noortje 13. Dan gaan ze vader Chris in de voetsporen volgen? Of in ze, de fotografie? Of ze in de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 Ja, hier alsjeblieft de camera zat, uh, je weet waar het is. Uh, <laughs> Gelukkig mee. Ga maar. Ja, maar heel veel evenementen, wat kleinschalige evenementen zijn gratis. Dus ja, dan gaan ze wel een squeë. Dus, uh, is, ja, ja, dus ja, ja. DNT, DDO. En dan uh, vindt ze het hartstikke leuk om te fotograferen. En, ja. uh, en Marijn, ja die heeft sinds kort een andere hobby, dus die is iets minder vaak mee. Okay. Maar die vindt het ook nog steeds heel leuk. Dus, uh, ja, ja, ja. Die, die, uh, die zweefvliegt tegenwoordig. Oh, dat leuk. doet het aan zweefvliegen. Dus, uh, maar nee, ze vinden het nog steeds hartstikke leuk. En uh, ze riep je al, of vooral nooit je riep van... Uh, ja, wanneer is het DDO weer? Dat volgende week dinsdagavond. Uh, dan kom ik weer mee en dan... Uh, ja hoor, hartstikke, uh, ze vinden het hartstikke leuk, allebei. Goed zo. Chris, de uur zit erop. Dat nou, uh, gaat heel snel. Ja, ik, goed hè. Uh, dat is leuk waar raar. Ik ik uh, wat moet ik nu vertellen? Maar ja. ja, het gaat zo voor mij inderdaad. Ja, precies. Ja, Chris, hoe heet uh, jouw bedrijf eigenlijk? Voor uh, de mensen die meer informatie Mijn willen hebben. Mijn bedrijf heet Essay Producties. Daar zit nog een kleine uh, anekdote hoe dat komt. Uh, SC de S en C, de eerste letters van mijn uh, naam Chris Goota. omgekeerd SC en dan schrijven zoals je het uitspreekt, dat heb ik. Denk je hoe kom je Dat is een raar kroonvul. Waarvoor? Maar dat heb ik, als mijn voorbeeld destijds was: Kuifje, Hergé, Georges Rémy. Hergé, die had dat zo gedaan. Ja, dan wil ik zo met mijn naam het ook doen. Want ik, oh, was, een kuif, ja. ik was een kuifje vinden toen ik klein oh, was. Okay. Ja, ja, ja. Goed, weinig kuifje trouwens nog op je haar. Dus ja, nee, <laughs> het is nooit veel geweest overigens. Met okay. De tijd dat ik wel haar had als die foto's, ik denk van... De man had het tien jaar eerder afgeschoren, maar het ja, ja. zag er niet uit. Maar ja. wel lekker makkelijk. Hè. Het is oh, heel makkelijk inderdaad. Ja. Ja, ja. Lekker kort. Goed, Chris, Dan, nogmaals dank nou, voor de komst van video. Dank wel dat ik mocht komen. Ik vond het en, hartstikke leuk. Ja. En een heel fijn weekend verder. Jullie ook? B bij de en ook alle luisteraars van uh, CFM. Nu ja. nog uh, terug naar de DTM? Of, ik ga zo nog even terug naar de DTM. Uh, en morgen ook weer natuurlijk. En morgen hè? Ook weer. Ja, klopt. Oh, Oké, okay. dankjewel, Chris. Graag gedaan, heren. Dankjewel.